ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De zes mannen die gisteren rond het pausbezoek werden opgepakt hadden geen plannen voor een terreuraanslag. Dat melden bronnen binnen Scotland Yard. De zes Algerijnse straatvegers werken voor een schoonmaakbedrijf. Het verhaal gaat dat ze in de bedrijfskantine grappen maakten over een aanslag op de paus. Daarop werd de politie ingeschakeld en zijn de zes gearresteerd, meldt de BBC. Het kabinet heeft vanaf 2020 mogelijk niet genoeg geld gereserveerd... om Nederland te beschermen tegen de stijging van de zeespiegel. Dat zei Delta-commissaris Kuiken in Nieuwsuur... Hij moet in kaart brengen welke maatregelen nodig zijn tegen de verwachte stijging van de zeespiegel. Het kabinet trekt vanaf 2020 1 miljard euro per jaar uit voor de nieuwe deltaplannen. Volgens Kuiken is dat mogelijk te weinig als er rigoureuze maatregelen genomen moeten worden. Ruim 3 miljoen Afghanen hebben vandaag gestemd voor de parlementsverkiezingen. Een opkomst van ruim 40 procent. De eerste uitslagen worden in de loop van volgende week verwacht. De einduitslag komt in de loop van oktober. Zeker 150 stembureaus zijn aangevallen door de Taliban... Daarbij zijn zeker 15 doden gevallen. Ook zijn er berichten over fraude. In de Golf van Mexico wordt morgenochtend een laatste test uitgevoerd... om vast te stellen of de lekkende oliebron definitief is gedicht. De test moet uitwijzen of de oliebron ook onder grote druk gesloten blijft. De test duurt ongeveer een half uur. Als die succesvol verloopt, wordt het lek in de oliebron definitief dicht verklaard. Voetbal FC Groningen is vanavond gestegen naar de eerste plaats in de eredivisie. De Groningers wonnen thuis met 2-0 van Excelsior. De club heeft één punt meer dan PSV en Ajax, maar die clubs komen morgen in actie. De twee andere uitslagen, Vitesse NAC 0-0 en Willem II Ado 2-4. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, alleen in het noorden kan nog een bui vallen. Morgen overwegend bewolkt en in de loop van de dag ook regen. Het wordt zo'n 15 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon CDC. Zon, Zon, Zon, Zon, Zandvoort en de zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu een Nightwalk. But fuck the neighbors. Pump up your stereo. NW Nightwalk. The On Air Dance Show. Digidance voor TM. Radio Mario, Mario Zandvoor.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 De zaterdagavond, bijzonder goede Welkom en leuk dat bent. Een wandeling over het strand, door het duin en het centrum van Zandvoort. Als dus je ons gewend bent, blocks met Joe nieuws. News, de party update, Nightwalk 10. En straks vanaf 12 uur. Ik ben middel ons eigen resident DJ Mou, zo'n uur lang live in de mix met zijn Global Housepipes. Er is lekker muziek rond deze plaat van. Uh, de volgende plaat is van Axel. Future Arrow Reef met Nothing But Love. En ook nog een lekkere plaat erachteraan. We hebben klaarst erin in de CD spelen. Door Danny P. Jazz, featuring Federal Grant... en Funkerman met een nieuw life. Dat nu hier op GFM's antwoord. En natuurlijk op Dance for the Vam. If you see me walking down the street... I got nothing but love for you. Even if you're trying to dismiss me... I got nothing but love for you. It don't matter if I'm riding high alone I was born again tonight. Mm -mm. I feel the vibes in your life. Yes, samen met Feddele Grum en Punkerman, oftewel Nederlands talent met New Life. En we gaan door met een beetje lekkere R&B, zoals je weet, een mix van dance en R&B. In de we en bij je tot en uur. nu is van Jay Sean featuring Nicki Minaj met 2012, oftewel 2012 in een dance. Oftewel, uh, als we de Maya dingen geloven, dan uh, is 2012 eh, is het einde van de wereld. Uh, eh, wat is dat? apocalypsus of zoiets dergelijks. Ik gaan me er niet zo mee bezig worden. Ik geloof er echt helemaal geen drol van. Maar in ieder geval Jay-Sean en Nicky en Maynard zingen erover 2012. Dat nu hier op CFM Zandvoort. En natuurlijk op dance for the FM. She don't see what I see But every time she asks me Do I look okay I say When I see you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 De duinen en het centrum van Zandvoort worden de opvolger van die plaat die helemaal grijs gedraaid wordt op de radio. De plaat van Bruno Mars met de Billionaire. I wanna be a billionaire so fucking bad. Nou dit zo wie is opvolger. Bruno Mars met Just the way you are. En zo werd het even tijd er is heel anders. N.W. Nightwalks. Show facts. Show facts. West gaat een nieuwe single lanceren en de tijd is erbij. Bescheiden clipjes schoten zijn. Uh, nee, eh Twee biertjes passen. Kanye West gaat een nieuwe single lanceren. En de tijd dat hij daarbij een bescheiden clipje schoot zijn definitief voorbij. Voor zijn nieuwe plaat, Runaway, gaat de, de heer West een videoclip opnemen van let op 40 minuten lang. De opname van de clip zijn afgelopen week in het Tsjechische Praag geschoten. En de minifilm wordt op dit moment gemonteerd. Daar zit zelfs een verhaal in. Kan jij verteld, er daalt een penis. Mier. Die mijn vriendin wordt. Maar mensen discrimineren haar en daarom gaat ze terug naar haar eigen wereld. Spannend hoor. En met de clip bij Wilkan jij een in het Guinness Book of Records terechtkomen. met het record van de langste clip ooit. Het record staat nu nog op naam van Michael Jackson. De clip bij Ghost duurt 29 minuten en 31 seconden. En uh, nou ja, Kanye West gaat hem. Uh, 40 minuten we ben niet. Ik weet niet of ze bij de, de zenders MTV of TMF zullen uitzenden. Het is bijna een film. 40 minuten is best lang voor een trip, dus het moet best interessant zijn. Een mini-filmpje dus. En Will I Am komt binnenkort in Sesamstraat. Will I Am is de frontman en producer van de Black Eyed Peas. En stond een paar dagen terug nog in de krant omdat hij racistisch zou zijn. Hij kwam bij de Fema's helemaal in het zwart gekleed en zelfs extra zwart gesminkt. Hij zelf sprak dit echter tegen. Twee dagen na het voorval kwam hij winnend nieuws. Dit keer onder het goede nieuwsblokje. De Zonfruiter speelt in Sesamstraat. En als je dat wil kijken, dan moet je even intoetsen op Google uh, Sesamstraat. Will I am song what I am. En dan zie je hem samen met, uh, ja, met Pino. Alleen de Amerikaanse Pino is uh, geel. Volgens mij is de Nederlandse blauw. Maar ja, in Nederland waarschijnlijk een, een blokje achter. Maar uh, Pino is tegenwoordig geel. En dan staat hij met de hele crew met Cookie Monster en uh, ja... Weet al die namen niet meer hoor, het is al zo lang geleden dat ik te vroeger, naar oké. Okay. Uh, Lady Gaga en Taylor zijn fans van elkaar. Het deed een aantal mensen de wenkbrauwen enigszins fronsen. De openbaring van Lady Gaga dat ze het heerlijk vinden om ongegeneerd, ongegeneerd hard mee te zingen met de muziek van Tyler Swift. Maar vooral de wenkbrauwen van Tyler Swift zelf. Lady Gaga had trouwens nog meer peren voor in Taylor's reet. Want niet alleen vindt ze Swift een goede zangeres, maar ook een goede singwriter... Dat maakt me een hele dag goed toen ik dat las, want ik ben een enorme fan van haar. Aldous Swift in een interview met de Amerikaanse countryzender. Ik ben een enorme fan van haar en dat zorgt echt voor een brede lach op mijn gezicht. Ik vind het een mooi compliment. En wel bewonderde Taylor een extravagante zangeres in de eerste plaats om haar stijl. Ik herinner me de eerste keer dat ik haar op tv zag. zag een, ze had een strak pakje aan, strak spannend pakje aan. En ik dacht bij mezelf, dat is zo gewaagd, dan moet haar muziek ook wel zo klinken. En toen ik op thuis meteen Just Dance gedownload, illegaal en wel. En uh, ja, ze zijn dus allebei echt fan van elkaar. En uh, Pink mag niet meer kamperen. Pink en haar man Carrie Hart zijn duidelijk zo blij dat het weer goed gaat tussen hen. Op dit moment zich uh, niks te dol is voor het stel. Zo werden de stoere zangrassen naar motorrace in de vent vorige week in Californië van een camping getrapt. Het paar veroorzaakte te veel overlast met hun keiharde muziek. De reden voor het kamperenuitje was pink verjaardag. De zangeres werd vorige week woensdag namelijk 31 jaar oud. Op haar eigen Twitterpagina schreef de zangeres die eigenlijk Alice Beth Moore heet over het incident op met Fuck It All. Ik ben dol op kamperen. We zijn het enige stel dat de ken van een uh, camping afgetrapt kan worden. Dus uh, ja, zo kan je er ook over denken natuurlijk. Zie je we hebben ze allemaal de beste van dance en R&B in de mix op de radio. We hebben nog een paar leuke plaatjes voor je in pet. En wat dacht ik naar de volgende plaat van de met Sing, sing, sing. En als je goed luistert, hoor je het bekende deuntje van Jolanda Bicou. Cool. Doe die kap met de uh, No Speak Americano. Dat loopje. City, but it's the remix from your Lama Big version of Deacon. He's just bit and sing, sing, sing. Sing, sing, sing, sing. Everybody starts to sing.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 About you me niet the mij het yeah. yeah je zeggen, de meningen zijn een klein beetje verdeeld over deze plaat en uh, ook een beetje, moet ik zeggen, hij is een beetje te laat uitgebracht. Maar Ricky L. Futuring Mick met Born Again, de Balleric Soul Mix. En dan zegt Balleric Soul Radio Edits. Ja, dat is weer een andere versie. En naar mijn mening de niet. Maar ja, uh, Yolanda Cool en Diecoop hebben het uh, uiteindelijk gewonnen. Met, de beste nummer 1 uh, plaat. plaats hè. van de zomer 2010. De volgende plaat is ook nieuw. Nou ja, nieuw. Hij gaat al een tijdje mee. Ik heb hem een paar pakken beter drie maanden geleden gekregen op een promo-cd. Het is Nio's Zijn laatste schijn Champagne Live. Je hoort hem nu hier op de radio. En zo meteen gaan we eens even kijken wat voor leuke feestjes erop gaan. Every Saturday night, night, night, night, night. A Dance night on ZFM. I know you're gonna dig this. Yes. It's a beautiful day, it's gonna be a beautiful night, break out the champagne, everybody get a glass, let's start it off sexy, what do you say, uh, and all the ladies say, and all the ladies say, I think I like that, and all the ladies say, welcome to the champagne life. Where trouble is a bubble in a champagne glass. Dreams and reality are once the same. And we gon' do it like this. Got an addiction for life in this baby. Like every day's my birthday, you no, know when I'm kidding. Can reserve for time not style. Champagne Life. ...dance en R&B in de mix op de radio, hoor, muziek van Nio... ...met zijn laatste verschenen, Champagne Live. En zo wordt het even tijd voor iets heel anders. Party Update, vandaag 18 september 2010. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande vandaag. Nou, we beginnen eerst even met Escape in Amsterdam. Dan hebben we hebben vanavond Framebusters. Busters, zoals iedere zaterdagavond... ...met onze vaste resident-DJ... Zandvoortstalent uh, Remundo, Onze eigen Zandvoortse Remundo, Resident van de Escape in Amsterdam. Vanavond in uh, Framebusters doet hij samen met Frederic Abbas. En de MC is uh, Miss Banti En de DJ is Ruby Wax. En die draait er in Electric at the Lux. Dat vanavond dus Framebusters en in Escape in Amsterdam. Duurt allemaal tot vijf uur in de ochtend. Vanavond in uh, de Melkweg. Foxes en Wolves. Het uh, gemengd zwemmen. En dat is vanavond met uh, onder andere Seymour Bits. Die is van uh, Magnetron Music. Hosted by the Wolves, featuring Tom Trago, Sven en Casper, Tilroy en Job de Wit. Performance by the Color of the Sin. Dat vanavond in de Melkweg Foxes en Wolves het gemengd zwemmen. Kiss. Vanavond in de Panama hebben we beautiful fashion. Het begint allemaal, uh, is allemaal al begonnen. Met het programma begonnen. Om 11 uur is het ook begonnen. Het duurt tot 4 uur in de ochtend en onder andere de DJ's zijn Funkerman, Lucian Ford, Baggy Bagovic, G double E, Dennis Hercules. En on Percussions hebben we Glenn Helder live. En in de studio vinden we Iwan Dinero en Benjamin Rich en Michael Saint. Dat is vanavond in de Panama Beautiful Fashion. En het duurt allemaal tot 4 uur in de ochtend. Ook vandaag in de NDSM Docklands. Hebben we hebben Underground Session Presents. Een feestje tot 10 uur in de ochtend. Het is om 10 uur begonnen vanavond en het duurt tot 10 uh, uur uh, morgenochtend. Met onder andere de line-up is uh, DJ Bone. Bekend van Detroit, en Subject Detroit en Foreset. Nee, 4 uur set. Ja, het staat een beetje heel krom op uh, papiertje wat ik gekregen heb. Onder andere Stu Bros. Demi Angelis. Eh. Uh... En invite en die kennen we onder andere van Awakenings... en uh, ja voornamelijk allemaal Amerikaanse DJs. Dat allemaal vanavond in de NDSM Ducklands tot 10 uur in de ochtend. Underground Sessions. Het wordt leuk. En, en wil je meer weten? Kijk even op undergroundsessions.nl. Daar vind je veel meer informatie over dit feest. Moet je eerlijk bekennen, ik had er eigenlijk nooit van gehoord. En, uh, maar het, het ziet er interessant en uh, veelbelovend uit. De uh, Amerikaanse DJs. Zijn voor ons in Nederland een beetje onbekend, maar in Amerika doen ze toch uh, aardig uh, goed. Vanavond in de Sugar Factory hebben we Click Factory. Dat is met Il Bitch, Philip Young en Stefano Ricetta. Vanavond dus allemaal in de Sugar Factory. Click Factory. Vanavond in de Zand hebben we Kiss, Keep It Sexy and Sophisticated. En dat is met de DJ's Roog, Sonny James, Ryan Marciano... Sidney Samson, Gregor Salto, Brothers in the Boot en MCG. En die Brothers in the Boot, dat is best wel grappig. Die heren zijn van, uh, ja, ik kan even niet op eraan komen. komen in ieder geval van een bekende website... die foto's maakt van alle feestjes in Nederland. En ook verder buiten moet ik zelfs uh, bekennen. En uh, ja, die gastjes maken altijd foto's overal. Dan mochten ze een paar keer ergens draaien. tegenwoordig hebben ze ook nog een extra baan. Terwijl ze het foto's maken zijn, uh, draaien ze ook nog eens... Uh, Achter die draaitafels, of dus tegenwoordig zijn het cd-tafels, de deks. in de boetes, die vanavond te vinden zijn in de zand. In Amsterdam natuurlijk, en dat vind je op de Rondeweg. Weet je dat ook meteen eventjes als je denkt, maar waar zand op het ook al. En vanavond wat dichter bij huis. Stalker, de kromme en de We hebben vanavond Dirty Sea. Dat is met uh, Area One, Barlow Funk, Funkadelics, Tethero, de Flexicon. En Area 2 hebben we Champagne Powder en Chef Roulette. Dat is vanavond dus in de... Nee, Skapebouw, zeggen zeg, in de stalker in de kromme elleboogsteeg. Je bent welkom en je mag blijven tot 5 uur in de ochtend. Dirty scenes, dat is vanavond in de stalker. In Haarland natuurlijk, maar kan het ook anders. En nou dachten we dat de feestjes een beetje voorbij waren. Pardon? Nou dachten we dat de feestjes een beetje voorbij waren wat betreft de strandfeestjes. Nou, uh, niet getreurd, het gaat nog even verder. Noap is dope at the beach. Uh, morgenmiddag vanaf twee uur ben je welkom in uh, Beach Club Vroeger. En de dj's zijn... Uh, City Samson, Gregor, Hartwell, Billy de Klits, Jean, Mark Benjamin, D-Rashid, Irwan, Kenny G. MC's en Lady B, MC Good of nog veel meer DJ's. Onder andere in de andere zaal, de Dope Area, hebben we Fata Gonzales en MC Chen, Dyna, JB, Nissel, Master Lee uit België, Eddie Richmond en Dwayne Franklin. Dat morgenmiddag vanaf 2 uur in Beach Club, vroeger op het strand van Bloemendaal. En morgenmiddag vanaf 3 uur ben je welkom in BLM 9. En dan hebben we Ferry Koster, heel mooi eentje, solo. Dat duurt uh, tot uh, middernacht. Morgenmiddag dus in BLM 9, Ferry Koster, in At The Beach with Ferry Koster. En het laatste feestje, morgenmiddag vanaf 2 uur op het strand van Bloemendaal. Blamingdale XXL Closing dat het zegt het al, het laatste feestje wat er eigenlijk is. Want ja, de zomer is weer een beetje voorbij natuurlijk. Morgenmiddag vanaf twee uur vinden we Sonory James... Ryan Marciano, Afro Jack, Leroy Stiles, Grandmaster Issy... en Zari is de MC. Het is in de Full Moon Stage en in de Sunset Stage... vinden we morgenmiddag Gregor Salto, Lucian Ford, Ricky Rivaro... Frederica Bas, Mitchell Niemeyer, MCG, Glenn Helder en Percussions... En je bent welkom vanaf 2 uur tot aan middernacht. Bloomingdale XXL Closing. Het eindfeestje op het strand van Bloemendaal. En natuurlijk op strand en Morgen Morgenmiddag van 2 uur in de middag tot middernacht. Ben je welkom. En tot zover de feestjes voor vanavond en morgenmiddag. Dan gaan we weer snel verder met de muziek. Hier op CFM Zandvoort. En natuurlijk op Dance for the Vam. Vrolijke klanken op je radio, het beste van dance en R&B worden muziek van Alexander Burke. featuring V. Uh, Lazar Morgan met Start Without You. De dame heeft alweer een derde hit. Dus uh, uh, geloof ik uh, Engels of Amerikaanse popstars of iets dergelijks waar ze aan meegedaan heeft. En uh, ja, ik heb het bereikt. Alexander Burke met uh, Start With You. Start Without You, sorry moet ik zeggen. En erachteraan een fantastische plaat. Nieuwe muziek van Afro Jack Futuring Eva Simmons met Take Over Control. En dan gaan we door met nog een lekkere plaat. De weekly uh, hotshot van afgelopen week op Dance for the Band. Younash, Yet Sad Fusing, Mark Pearson met Push the Feeling on. Je kent hem wel, de Nightcrawlers hadden hem jaren geleden. Dat is een grote hit met Push the Feeling, de Nightcrawler. En nu gedaan door Yuness, Jetset en Mark Pearson. Dat nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. We zijn bij je tot aan één Zo weer een tijd voor iets heel anders. De Nightwalk 10. Nu hier op CFM Zandvoort. Deze week op nummer 10 nieuw binnengekomen. Steve Angelon met Knaas. Op nummer 9, drie plaatsen gestegen. Nee, wat zeg ik? Twee plaatsen gezakt, zelfs voor Affici. en Sebastian met My feelings for you. En deze week even in nieuw binnengekomen op 8. Hebben we 3D met Nijm. Op nummer 07, Afrojack featuring Eva Simmers... heb je zojuist gehoord met Take Control. Op nummer 6, vorige week nog 4... Tim Burke met Bromance. Op nummer 5 deze week blijft staan... Arme van Buren tezamen met Sophie Alice Baxter... met Not Giving Up On Love. En op nummer 4, een ex-nummer 1... in het uiteraard, 10... vorige week stond hij nog op 3... Yolanda Be Cool, featuring d met We Speak Americano. En deze week op 3, vorige week nog 2... De Swedish House Mafia met One. Ze hebben alweer een nieuw plaat, iets met uh, Ibiza. Nee, Miami. Miami was het. Miami of Ibiza, het is al zal het is al een feest. Nummer drie dus deze week, de Swedish House Mafia met One. Op twee vinden we deze week de heren uit Utrecht. Tony Junior en Nicholas Nox met Loesje. Wie is toch dat meisje met dat Loesje... En op nummer 1 deze week, fantastische plaat, zoals ik al zei, mijn favoriete zomerrit van 2010. Ricky L. Beauty Mixed Born Again, de Belyric Soul Mix. En ja, eigenlijk krijg ik strafpunten, want uh, het is uh, de regel dat we geen twee platen in een uur hetzelfde bovenbij, maar uh, het is niet anders. Niet opgelet, ik pak gewoon een plaatje en uiteindelijk blijkt: hé, hey, de nummer 1 is deze week Born Again van Ricky L. Future Nick. Dus met deze gaat je nogmaals horen dat nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk, de nummer 1 in de Nightwalk 10. Born Again, dat nu hier op CFM Zandvoort. Nightwalk 10, Bologna, number 1. You know me not alive. lie. Don't be a victim of things I do to survive. Because I won't miss you any good you Babylonia. Ja, fantastische plaat. Een nieuwe Rummer 1 in de Nightbot. Ten hier op CFM Zand voor het muziek van Ricky L. Future Mick met Babylonia. Oftewel Born Again, the Balleric Soul Radio Edits. En zo komen we ook er het eerste gedeelte van de Nightbot. We gaan nog even muziek draaien. Tot aan het nieuws en weer van uh, 12 uur. En dan is het tijd voor niemand minder dan onze eigen Resident DJ. Mouwzoon, uur lang met zijn global house vibes. Maar tot die tijd. Gewoon lekker, vrolijke muziek nog tot aan het nieuws en weer. We dachten voor de volgende plaat van Jean-Claude Adès. Jacopouma heeft toestemming gegeven van Jean-Claude Adès... om er een uh, leuke remix van te maken. Een oude hit van uh, yeah. Jacqueline Pumas zoals de heren nu heet. Misschien weet je niet eens hoe ze toen heten. René en Gaston deden toen Vallet de En nu dus Jean-Claude Odes Vallet de de Loco Remix. Dat nu hier op de radio. Ik zou zeggen tot aan de andere kant van 12 uur 106.9. ZFM FM. ZFM's Nightwalk. Nightwalk. Zaterdagavond, and snijd.